Een hele goede morgen. Het vierde uur van de nacht opeen. Straks om half zes focus op de wereld. En vandaag ligt de focus op Indonesië en Chili. Maar er is zometeen een verzoek, aangevraagd misschien wel door jou. Welke plaats zou je willen horen op deze, dit, ja, dit vroege tijdstip... of misschien wel het late tijdstip als je een midden in de nachtdienst zit? Bel hem door via 0800-1121. 0800-1121. En misschien is hij wel zometeen te horen naar Johnny H. Jazz. En turn back the clock. Back the Clock van Johnny H. Jazz in de nacht op En ja, we gaan ook even terug in de tijd voor het verzoekje van, van Edwin. Goedemorgen Edwin. Ja, goedemorgen hè? Je bent al vroeg onderweg. Zeker. Hè? Naar ja, I'm Vanaf, I'm vanaf uh, drie uur wakker. Vanaf drie uur wakker. En dan zit je nu pas in de auto? Ja, ik rij uh, ongeveer twee uur en een kwart vanaf uh, mijn werk, vanaf mijn huis naar mijn werk toe. Ja, en je gaat naar Ijmuiden toe, hè? Dat is de eindbestemming ja. vandaag. Ja, klopt. En, en welke werkzaamheden ga je verrichten daar vandaag? Ik ga daar een slip ontwateren. Slip? Bij een uh, slip. En dan, dan, dan zit je op een ponton? In een soort, is... in een, op een soort mobiel uh, bootje zit je dan? En dan uh, ga je... Dat is, het is geen boot, het is een soort uh, vrachtwagen, een soort uh, trailer. Die is dan uh, mobiel en die staat daarnaast het bassin. En dan trekken wij een slip zeg maar, uh, uit, het, uh, uit, uit het bassin, zeg maar. Ja, en... Wordt geperst. En betekent dat je dan deze week daar geplaatst bent en volgende week weer heel ergens anders in het land zit? Uh, nee, die pers, deze pers staat er uh, langere tijd daar. En die wordt uh, ja die draait dan volop. Dan uh, continu, zeg maar. En uh, ik ben wel persoonlijk ben ik wel overal inzetbaar bij andere persen. Dat ja. wel. Ja, ja, precies. Dus de ene keer dan kan je dicht bij huis zitten, en zoals vandaag dan moet je echt twee uur in een kwartier rijden. Ja, klopt. Ja, en terwijl je onderweg was naar dit toe, wil je ook een plaat horen van de Dave Clark 5? Ja, dat lijkt me wel leuk. Het is wel heel lang geleden, dat nummer, om dat een keer te horen. Ja, is, is het ook echt lang geleden dat je, dat je dit voor het laatst hebt gehoord, dit, ook dit liedje? Nou, je kan tegenwoordig alles op de computer gelukkig vinden. Uh, het is gewoon een typisch nummer, een apart nummer. Ik zat ook te denken aan uh, net zo'n nummer, ja, ik heb volgende keer even tot rijden. Ook Straka van de Shoes is ook zo'n apart nummer. dat denk ik, hoor je nooit meer. Nee, nee. En heb, je, heb je dan toevallig van de Dave Clark 5 uh, Band ook EP's, LP's in de kast staan? Nee, nee, dat niet. Maar heb je wel iets ervan nee. iets thuis? Of vind je het gewoon een heel leuk liedje en die wil je gewoon horen? Ja, ik vind het gewoon een heel leuk liedje. En uh, ja, dat is best wel leuk om dat eens een keer op de radio te gooien. Nou, bij deze, terug naar de jaren zestig. Bedankt voor je verzoek en, een, uh, en werk ze vandaag. Dank u wel, want nu ook een prettige uitzending. se ti perderai nel labirinto di un amaro autore. We happy feet volgende week in Parijs te zien. En nu was die op Radio 1. En ik moet altijd, als ik zo'n liedje hoor, moet ik gelijk denken aan Italië. Dat je op vakantie bent, dat je dan in een, in een klein onbekend plaatsje, dorpje uh, uh, zit, bijvoorbeeld op een camping. En je gaat dan op een gegeven moment daar eens even langs. Je gaat eens dus even wat, uh, wat straatjes bekijken. En dan is er zo'n lokaal dorpsfeest. En dan zitten er allemaal tafels staan daar. En er zitten mensen aan. Die zitten er gezellig te drinken. En tijdens zo'n lokaal dorpsfeest treedt dan ook meestal iemand op. Die staat dan op zo'n uh, klein podi podiumpje. En ja, daar staat dan iemand te spelen. En dat zou dan zomaar Paolo Conte kunnen zijn dan in de vroegere tijden. Want toen heeft hij dat vast en zeker gedaan. Happy Feet op Radio 1. En daarvoor hoorde hij ook nog een verzoek van Edwin. Dave Clark 5 met Because. En dit is Van Morrison. Brown-eyed girl.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 Just to sing, sha la la la la la la la la la ti da, just like that, sha la la la la la la la la la ti la ti da.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 sha a mountain to become a canyon. How do lovers split through? How does one suddenly become two? Does anybody project van uh, Philip en Leah LaRue heet Us and Our Daughters. Ze zijn zeven jaar met elkaar getrouwd, deze Philip en Leah. En ze schrijven eigenlijk uh, de liedjes over hun relatie... over hoe het de afgelopen zeven jaar hen is vergaan. En dat deze onder andere in het nummer Does Anybody Know. Daarvoor zat ook nog Van Morrison, Brown-Eyed Girl. Zometeen focus op de wereld en dan aandacht voor Chilië, Chili en Indonesië. Dad I understand I will help you out, my friend All you gotta do Is look into my eyes Bombay Bicycle Club en Lights Out Words Gun. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners, het buitenland. En deze ochtend, op 15 november, praat ik met, uh, met twee Pieters in Focus op de wereld. Ik praat met uh, Pieter van Dijk. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Jij bent op dit moment in Nederland, daar kom ik zo meteen even op. Maar uh, normaal uh, woon en werk jij in uh, Papua, in Indonesië. En Ik heb ook aan de telefoon uh, Pieter Punt. Goedemorgen ja, voor ons, goedemorgen, voor jou is het goede nacht. Ja, goede nacht. Goedemorgen. Ja, en, en Pieter Punt, jij bent uh, vooral uh, heel erg actief bij het land Bolivia. Ja, dat klopt. En, en kan je even, even kort uh, ja, vertellen wat, wat je allemaal hebt gedaan in, in Bolivia? Ja, wij hebben daar eigenlijk al vanaf 25 jaar geleden is het dat wij daar destijds heen gingen in 87. En in die jaren daar hebben we een kinderthuis en een jongere discipelschapstrainingsschool opgebouwd en gesticht. En tot eigenlijk tot vijf jaar geleden hebben wij daar ook dagelijks of daadwerkelijk ook te gewerkt. En vanaf die tijd vanwege gezondheidsredenen wonen wij in Nederland en hebben Bolivianen daar het werk overgenomen. Maar zijn wij er nog heel nauw bij betrokken. Ja, op ja. een andere manier, niet meer in dagelijkse leiding, maar wel om het te, op andere manieren te ondersteunen en te bevorderen. Ja. Ja. En, en hoe staat het dan nu met de, de gezondheidsredenen dat jullie naar Nederland zijn gekomen, als ik vragen mag? En dat, dat gaat uh, voor beide was dat, goed ja. dat. en uh, voor beide moet ik zeggen is dat goed. En uh, werkt dat gewoon uh, positief uit en uh, kunnen we nu gewoon ook het uh, werktempo een beetje aan, aan de situatie uh, aanpassen. En, en dat was ook nodig. Ja. En uh, daardoor gaat het nu ook goed. Ja. Ja. Ja. En, en je, je hebt dus ook uh, ja, werkzaam bij een kinderhuis geweest, daar heb je ook veel contacten mee. Ja dat klopt, wij hebben dat opgesticht opge, uh, en, en in de begin negentiger jaren, daar komen we denk ik straks nog op, uh, ook, ook veel kinderen gewoon ontvangen waar wij, uh, ja die ons zeg maar uh, door de jaren heen met ons, waar wij mee geleefd hebben en waar wij toch een beetje de vader en moederrol voor hebben en die jongelui die zijn nu zo'n ja, pakweg 18, 19, 20 jaar, die gaan nu van de middelbare school af en zo komen wij jaarlijks, een aantal maanden zijn wij daar. En vooral die groep waar wij nog heel sterk ook en die met ons heel nauw verbonden zijn, die coachen we en die proberen we wat te helpen en uh, mee de weg te wijzen en uit te stippelen en hen uh, te bemoedigen en een helpende hand toe te steken. Ja, ja, en een van de voorbeelden dan van iemand die bijvoorbeeld in een kinderthuis uh, zit, dat is dan bijvoorbeeld een Peniel, dat is een, een jong baby'tje. Ja, dat is dan weer heel recent eigenlijk. Dat is een meisje wat uh, vleden jaar uh, binnen is gekomen. En, en die werd voor twee biertjes door haar moeder... die. Uh ...geestelijk en, en praktisch gewoon echt uh, aan de grond zat... ...te koop aangeboden en uiteindelijk via kinderbescherming... ...is die toen in het huis van Hoop, het kinderthuis uh, Casa de Esperanza terechtgekomen. Nee. Maar dat meisje heeft wel een geweldig hartprobleem. En dat betekent dat zij als daar niks op korte termijn gedaan zou worden... ...zij uh, niet lang zal leven. En uh, daar zijn nu in overleg met Nederland ook een groep die daar geweest is... ...zijn een initiatief ontplooit and and uh, komt er het samenvattend op neer dat zij nu een, een, een noodoperatie in Bolivia heeft gehad. Uh, mm -hmm. een paar weken geleden. die een verbinding maakt tussen hart en longen. zodat haar lichaam zuurstofrijk bloed ook gewoon ontvangt. Yeah. En, maar uh, de grote open hartoperatie die zij nodig heeft. die zal uh, ja, waarschijnlijk over één of twee jaar echt in Nederland uitgevoerd moeten gaan worden. en dat is een heel gecompliceerde operatie. Maar ja, dat, uh, cool. dat moet allemaal nog komen. Ja. Yeah. Ik uh, kom zo bij je terug, uh, Pieter Punt, uh, voor uh, wat betreft Bolivia. Ik ga nu even naar uh, Pieter van Dijk. Uh, normaal ben je uh, werkzaam in Papua, Indonesië. En op dit moment ben je even in Nederland, hè, om even, wat, uh, even rust te nemen... en heel veel zaken ook te regelen. Ja, dat is juist. Dat klopt. En, en kan je even kort vertellen wat je in, uh, normaal in Papua, Indonesië... Uh, pa wat je er allemaal doet? Uh, ik vlieg daar met, uh, uh, met MAF en ik, onder, ik werd ook in het onderhoud van de vliegtuigen. En de MAF is een organisatie die, die, die daar ja, in verschillende landen zeg maar, vliegt. En die kan je dan inhuren? Zeg ik dat goed? Ja, dus de, de, de MAF die vliegt dan in derde wereldlanden. Het is over de wereld verspreid in, uh, uh, met meer dan 130 vliegtuigen. Over de, over de, dan met name hebben we het over de 1040 raam. Uh, in, in Azië en ook in uh, Zuid-Amerika. Uh, in Afrika. En dan... Uh, in Indonesië natuurlijk ook. Ja, en, en, en hoe ziet, hoe ziet de, de verhouding eruit bij jou qua, qua vliegen en het, het onderhoudswerk? Is dat een beetje gelijk verdeeld? Of? Meestal vlieg ik drie tot drieënhalve week elke dag. En dan uh, heb ik uh, van gemiddeld een week een inspectie. Ja, en, en, en de vluchten die je uitvoert, uh, dat, dat, dat, kan, dat kunnen goederen zijn, maar het kunnen ook mensen zijn die, die je meeneemt, oppikt of ergens weer uh, plaatst? Ja. En, en hoe komen, komen, komen die aanvragen bij jou binnen? Hoe komen die bij jou terecht? De aanvragen die komen dan uh, meestal via mond-op-mond mond gaat dat dan natuurlijk. Of mensen die bellen ons op. En dan uh, via de radio krijgen we ook aanvragen binnen. Hebben we gebruik van een korte golfradio ja. Omdat Papua een heel bergachtig gebied is, zou een, een, een moderne radio van nu, die zou het niet doen. Omdat uh, de signalen rechtdoor gaan. Maar een ouderwetse radio, de korte golfradio die uh, dienst... Stralen of noem je dat, die uh, signalen die gaan met de berg voor mee, dus die kunnen ons ook bereiken. Uh, daarnaast zijn er een aantal zendelingen in de binnenlanden van Papua, die hebben een eigen satelliet. Die werkt niet altijd, maar uh, zodra die uh, wel werkt kunnen zij ook gewoon skypen of e-mailen. Ja. Wat, is, wat is de laatste vlucht die je uitgevoerd hebt toen je nog uh, in Indonesië was? Uh, dat moet ik even herinneren, volgens mij was het een uh, onderhoudsvlucht om de motor op temperatuur te brengen, zodat ik uh, iets aan het onderhoud kon doen. Ja, ja. En op dit moment ben je dus in, in Nederland. Voor, voor, uh, hoe lang is het geleden dat je hier weer, weer uh, ja, voor het was, hiervoor? We, wij zijn op 19 augustus in Nederland aangekomen. Dat is dus uh, wat is het is inmiddels een week of 11, denk ik. Ja. En, en daarvoor, ben je hoe lang ben je toen in, in Indonesië geweest? Ja, bijna twee jaar. Ja, ja. En hoe is het om, uh, om terug te zijn, Pieter? Zijn er, zijn er bepaalde dingen waarvan je denkt van, oh, ik ben nu even terug... en ik, ik ga maar gelijk vergrijpen aan, aan eten en bepaalde dingen die je daar niet hebt? Die, die verleiding is het dus inderdaad, elk, elk verlof. En dan moet je altijd voor oppassen dat je dat niet doet. Want de kilo's komen er vanzelf aan, zeg ik altijd maar. Yeah. En daarnaast zijn er ook, eh, heb je ook te maken met het feit dat mensen je willen verwennen. Omdat je lang weg bent geweest. En dat is natuurlijk heel goed bedoeld. En dan eh, genieten we daar ook dubbel van. Maar je, nogmaals, als ik, zoals ik net zeg, als je er niet oppast, dan eh, nemen de kilo's toe als je in Nederland bent. Eh, aan de ene kant omdat je natuurlijk minder uren werkt. En aan de andere kant omdat je allerlei lekkere dingen weer eens eh, volgeschoten krijgt. Um, de, de kinderen genieten ook heel erg van het in Nederland zijn, met name van naar school gaan. Ja, want dat het lijkt me wel even schakelen voor de kinderen. Dat klopt, want, want... Ze, ze genieten hier enorm van. Het kost ook erg veel energie, maar uh, het is heel goed voor ze om dat mee te maken. Ja, want het lijkt me ook een, een ander ritme en opeens weer een hele andere taal die je dagelijks... Uh, uh, ...waarschijnlijk meer om je heen hoort. Uh, ja, dat klopt, want ja, uh, met name bij de jongste hier, die, die, is, die is twee jaar... Uh, zijn taalontwikkeling gaat gewoon goed. Maar zodra we in Nederland aankwamen, ging zijn taalontwikkeling ineens met spurten omhoog. En ik denk dat dat er mee te maken heeft, omdat hij nu wel al echt alleen Nederlands om zich heen hoort. Ja, precies. Dus dat kan hij nu extra, extra ontwikkelen. Ja. En wat, wat betreft het paspoort vernieuwen, zijn er nog uh, moeilijke procedures die daaraan vooraf gaan? Of is het gewoon echt een briefje invullen en uh, na een paar weken kan je het uh, ophalen? Uh, bij ons was het niet kwestie van een briefje invullen. Het ging uh, redelijk goed, zou ik het willen typeren. Ja. Uh, er was alleen één ding. Op een gegeven moment uh, hadden we dus... Uh, ...een geldig visum nodig om aan te kunnen tonen uh, in het land van uh, waar we dus woonden... ...dat we het Nederlanderschap nooit hadden opgegeven. En dat uh, bleek moeilijk te zijn omdat ons visum inmiddels was uh, afgelopen. En dus je moet eigenlijk een buitenlands geldig visum hebben... ...zodat dat land waar je hebt gewoond uh, een certificaat kan afgeven... ...dat jij tijdens het aanwezig zijn in dat land uh, nooit afstand hebt gedaan... ...van het Nederlands staatsburgerschap. En dat ja. was moeilijk voor ons om dat te pakken te krijgen omdat het visum al was afgelopen. Dus je moest ook eigenlijk verplicht naar Nederland toe op dat moment. Dat klopt. Ja. ja. Dat was wel lastig, denk ik, een lastige situatie om opeens ja. te, te ja, vertrekken. Ja, dat, dat voelt een beetje dubbel. Ja, want wat, wat waren de consequenties dan als je dan toch langer daar zou blijven? Als we langer daar gebleven waren, dat had helemaal niet gekund omdat uh, ons visum inmiddels ook was afgelopen. Dus wij hadden te maken met een visum dat afgelopen was en een paspoort die um, bijna was afgelopen. Ja, en dan zou het land dus ook niet meer uitkomen, uiteindelijk hadden we het land nog wel uitgekund. Maar dan zit je dus, uh, en, en dat hebben we dus ook gedaan, je gaat het land uit. En uh, daarna zit je in Nederland. En je hebt geen geldig visum meer voor Indonesië. Maar je Nederlandse paspoort die moet wel vernieuwd worden. En dan, uh, dat dus, zorgt dus wat voor, uh, voor problemen. Ja, ja. Je werkt dus als zendingspiloot uh, slash monteur bij de, bij de MAF in de Indonesië. En, en kan je een voorbeeld noemen wat, het, wat je het meest is bijgebleven van de, de, de afgelopen twee jaar toen je daar uh, was? Ja, er zijn... Uh, er zijn talloze voorbeelden te noemen, maar ik heb deze vraag natuurlijk van tevoren gehoord. En over, over nagedacht, ik wil hier uh, OE-flying noemen. Dat is Outdoor Experience Flying. Um, in Sentani, bij ons op Papua, is een internationale school. Voor, uh, met name voor mission kids, voor mensen die dus op Papua werken. En die school die is uh, in, uh, in de, de hoofdstad, zou ik zeggen, van, van Papua dan. En die hebben elk jaar een uh, Outdoor Experience, afgekort oe en anderhalf jaar geleden was die outdoor experience bij ons in de buurt. Waardoor ik met een aantal collega's, met uh, totaal drie vliegtuigen dus, mm -hmm. 70 jongelui, um, en in en uit de binnenlanden heb mogen vliegen. En daarvan heb ik de hele coördinatie mogen doen. Nou, dat, zijn, uh, dat zijn mooie dagen, maar nou, dat is me deze keer blij gebleven. Omdat de jongeren dus in een groep van 35 naar de binnenlanden gingen. En een week daarna ging de tweede helft, dus de andere 35, naar de binnenlanden. En die eerste groep er weer uit terug. En dat alles moest gebeuren voor ongeveer acht uur in de morgen. Dus uh, dat was gewoon heel leuk om dat te doen als collega's. En ook met al die jongeren. Omdat ze ook enthousiast zijn om te gaan kijken hoe zien de binnenlanden eruit. En hoe ziet hun zendingswerker eruit. Uh, ik bedoel daarmee, hoe ziet zijn werk eruit. Zijn ja, dag, zijn ja, dag dagbesteding ja. en uh, zijn manier van wonen. En het leukste was dat uh, een van die OE kinderen, zal ik ze even noemen van school, van die studenten... Uh, die woonden dus daar. Want haar vader en moeder waren de zendelingen die hen welkom heten. zodat de groep van 35 bij hun kon zijn. Ja, en dat dus zijn allemaal uh, mooie, mooie ontdekkingen ook voor, uh, ja, voor, dat voor is de prachtig. mensen. Ja. En als je dan daarna die jongeren hoort, als ze terugkomen van een week in de binnenlanden. En ook een week op, uh, op primitieve wijze meeleven. Want dat was ook een van de vereisten van school. Dat, ze, dat die jongeren dat aan hun lijven zouden ondervinden. Ja. als je dan de verhalen hoort. Uh, hoe dat God het gebruikt heeft voor hun om ogen te openen uh, voor, voor bepaalde zaken. zeg maar Dat is echt heel mooi. Ja, ja. Ik kom zo bij je terug Pieter. En dan wil ja. ik uh, onder andere even praten over het, uh, het nieuws wat er in Indonesië speelt. Ik ga eerst naar uh, Pieter uh, Punt. Pieter, uh, ja. ik wil ook even, uh, ben ook heel benieuwd. Je, je bent dus normaal werkzaam om, en vooral ook betrokken bij, bij Bolivia. Voor de mensen die net het inschakelen. Je hebt daar onder andere een kinderthuis opgericht. En ook een discipelschaps- en trainingsschool gesticht. En wat, wat is jou bijgebleven uit je, uit je werk, als je zo terugkijkt naar al die jaren? Uh, ja, dat uh, eigenlijk ook uh, aansluitend eigenlijk op wat uh, de andere Pieter net vertelde. Ook, ook recent dat wij een, een, een groepsreis in augustus gehad hebben met 30 mensen vanuit Nederland naar ja. Bolivië gegaan om daar in dat kinderthuis en die trainingsschool daar uh, heel praktisch gewoon zeg maar te helpen. De uh, gebouwen die dus begin negentig jaar gebouwd zijn, nu eigenlijk uh, te, hoe heet het, uh, op te knappen. Uh, uh, groot onderhoud eraan te plegen, daken vernieuwen en heel veel schilder en ander werk. Uh, nou, bij zo'n groep waren ontzettend veel jongelui. Uh, meer dan de helft was uh, gewoon... Uh, waren jonge mensen. En dan zie je eigenlijk ook dat dat een geweldige uitwerking heeft... Eh, eigenlijk voor allemaal. Voor het project zelf is het gewoon goed en werkt het zegen uit. En, en zijn we er allemaal blij mee. Maar je ziet ook dat voor jonge mensen die je zo uit Nederland... in één keer op een zendingsveld komt en de armoede lokaal zien... en de temperatuur en het stof en de wegen en de, de, de hele, het leven daar te plekken... Mm -hmm. en het eten, eh, ja, dat is gewoon een... Giga een ...een bijzondere ervaring. En dat betekent ook dat een heleboel gewoon... Eh, ...ja, eh, dat niet meer het, het zendingswerk iets van, is van heel ver weg... ...maar dat is, is even heel dicht... ...en voor sommigen misschien wel te dicht bijgekomen... ...zodat ze gewoon ook, ook weten van, van... ...ja, we zien ook dat God gewoon... ...ook als ze terugkomen... gewoon ...tot een aantal van die jongelui gewoon gesproken heeft als het ware... ...ook om zelf... Uh, hun eigen situatie wat te relativeren, de rijkdom, de relatieve rijkdom waarin wij wonen in Nederland, dat dat niet altijd de maat is, maar dat het ook heel anders kan. Ja, ja. Uh, en dat is voor een heleboel, is dat gewoon echt een eye-opener. En is dat ook gewoon ontzettend nuttig en goed om, om dat jonge mensen gewoon te laten doen. Ja, en, en, ja. Dus wij stimuleren dat ook en uh, dat soort dingen doen wij ook regelmatig, zoals die kans er is tussendoor. Ja. Ja, ja. Maar ik ben ook heel benieuwd, want je bent natuurlijk niet uh, Um, niet, niet, uh, niet maandelijks meer in, in Bolivia, maar daar wel heel betrokken mee met het land. Um, maar wat speelt er momenteel in het nieuws, Pieter? In het nieuws daar is, uh, is nogal een hot item. Dat is dat uh, de hele elektriciteitsvoorziening. Die is eigenlijk, uh, nou ja, het is ook typisch iets wat van een ontwikkelingsland... dat er uh, een beetje bij de dag geleefd wordt en weinig vooruitgekeken wordt. En, en elektriciteitsvoorziening moet je eigenlijk vandaag over vijf jaar kijken hoe sta ik erbij en of wat heb ik nodig en daar moet je dan eigenlijk je productiemiddel op aanpassen dat is niet gebeurd of dat gebeurt gewoon niet en dat betekent dat uh, de laatste weken met name uh, gewoon steden een aantal uren gewoon afgeschakeld worden van, van stroom en dat dus uh, gewoon uh, ja, mensen een aantal uren of dagen geen stroom hebben en, en, en dat zo gewoon successiefelijk iedereen ...een beurt krijgt en dat betekent dat gewoon ja, mensen daar uh, alle ongemakken ook uh, bij hebben... ...van je internet werkt niet, maar ook je koelkast niet meer en dan alle ellende en spullen die daarmee samenhangen. Dus dat geeft schade. Ja, ja. Nou, de president die heeft een beetje schoorvoetend dat toch ook wel aangegeven dat dat ook een planningsfout is... ...maar vooral ook gewezen op... Uh, en dat is dan ook eigenlijk weer typisch een beetje... ...van dat ze toch een zwart schaap zoeken. Dat het uh, ligt aan de mensen die in de hele... ...een aantal mensen die subsessieve activiteiten uh, plegen... ...en uh, het werk zeg maar wat saboteren. Dat is dan een beetje toch het verhaal. Yeah. Nou, daar, daar, Mensen staan daar tegenop. Dat geeft ook maatschappelijke onrust. En, en, uh, maar ook... Uh, ja, onrust die men dagelijks als het ware merkt. Ja, en dat geeft dan onrust, omdat er dus door de, door de, door de president mensen worden aangewezen als zeg maar van zondebokken, dat, dat het daardoor komt. En dat dat, dat, dat spanningen oplevert? Ja, het, het gewoon het praktische ongemak, ja. maar ook, ook de economische schade natuurlijk. Het, het is op zich is Bolivia een, een, een relatief een arm land. En als je dan ook nog, ook als kleine ondernemers of ook grote ondernemers, in één keer weer geconfronteerd wordt met uitvaldagen... ...van dat je geen stroom of voorziening hebt en je werk je fabriek moet stilleggen of je werkplaats... ...ja, dan wordt niemand vrolijk van en zeker niet ook in tijden van, ja, toch ook min of meer wat crisisachtige economische tijden... Dus dat is uh, vervelend. Uh, en dat en... geeft uh, extra onrust. Ja, ja. En, je, en je vertelde net Pieter dat dat zeg maar uh, dat, dat moet je dan nog even maar uitleggen. Van op, op, op basis van vijf jaar moeten de, de ondernemers proberen vooruit te kijken? Of hoe, hoe moet ik dat voorstellen? Nou, Nee, het plannen van, van, van uh, een elektriciteitscentrale, de bouw van zo'n ding, dat neemt pakweg zo'n vijf jaar meestal in beslag ze, en, ja. en om, om zo'n ding te bouwen en ook om het uh, net uh, gereed te hebben, de hoogspanningslijnen die eventueel opgetuigd moeten worden als ze er nog niet zijn. Nou, dat, dat geeft aan dat je gewoon behoorlijk naar de toekomst je, je, je planningen moet hebben van in dat jaar denk ik dat of dat te verbruiken of nodig te hebben en, en moet ik zorgen dat er, dat tegen die zo'n beetje staat ja. en, en het leven van erg bij de dag van we zien wel als we vandaag genoeg hebben dan is het goed uh, een beetje die houding die zorgt er ook voor dat uh, zo'n land dit soort problemen gewoon op een gegeven moment daar gewoon ja eigenlijk inrolt en eigenlijk kon je dat al lang aanzien komen en ja. Ja. dit is op zich ook in die zin is het <kwijnt> geen nieuws maar het komt wel gewoon nu negatief uh, in het nieuws omdat ja mensen gewoon afgesloten worden ja. Dus, ja. dus er is nog veel winst te behalen op dat gebied als ik het zo hoor. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. Ja. Maar het is ook weer een kwestie van heb je de middelen... He, want dan is het ook weer een arm land. Je kunt uh, zelfs als je goed gaat plannen en je hebt het geld niet, dan ja, heb je weer andere begrenzingen. Ja, waar je tegenaan loopt. Ja. Ik kom ja. zo bij je terug, uh, Pieter, ja, punt over Bolivia. Ik ga nu naar Pieter van Dijk, de andere Pieter, die op dit moment even in Nederland is, maar normaal uh, geplaatst is in Papua in Indonesië. Um, heb je het nieuws nog een beetje gevolgd, bij kunnen houden wat er gebeurt in Indonesië, Pieter? Uh, ja, niet, uh, niet uh, volledig, maar ik heb wel de belangrijkste speerpunten van het nieuws uh, wat, wat bij kunnen houden. En, en wat, wat is er uh, vooral opgevallen bij jou? Wat daar speelt? Uh, ja, eigenlijk uh, uh, ook niet, niet om te zeggen opgevallen. Het is een, het is een langdurig probleem op Papua. Tussen de, de spanning tussen de Indonesiërs en de Papuas. Zeg, dus de, de originele bewoners van het eiland en degene die, uh, die daar, daarna zijn gekomen, om het zo even uit te leggen. Ja, uh, dat leidt altijd tot, uh, tot spanningen en tot uitspattingen op uh, verschillende momenten. En Zo is er, aan uh, het begin van deze maand denk ik dat het was, zijn er uh, weer uitspattingen geweest waarbij doden zijn gevallen. En uh, dat, dat, dat ontstaat dan uh, gewoon op een, uh, zeg maar, er is een markt, bijvoorbeeld mensen komen elkaar tegen en er ontstaat opeens een vechtpartij, moet ik me dat voorstellen? Nou, het, het, het, het ligt meestal gevoelig rondom de Indonesische feestdagen. Dus die zijn van origine, op Papua zijn het geen feestdagen, maar het zijn wel inmiddels, zoals het volgens de lokale cultuur zelf wordt genoemd, rode, rode, rode datumdagen noemen ze dat daar. Dat wil zeggen dat het een officieel door de overheid erkende vrije dag. En dan worden dus de Papua's min of meer verplicht om mee te vieren met alle Indonesische vrije dagen. En dat zijn meestal de tijden waarbij de spanningen wat hoger oplopen. En dit keer liep dat dus uit de hand. En is het dan vooral het, het, het, het verschil dat, dat de ene groep het niet kan verdragen... dat er bepaalde feestdagen dan uh, plaatsvinden? Um, het, het gaat dan niet zozeer om specifiek die ene soort feestdag. Maar ik denk gewoon uh, als, als Papoas, zeg maar, Indonesiërs zich klaar zien maken... om een feestdag te houden, zeg maar, dan zit dat gewoon kwade zoden aan de dijk. Ja. En heb je daar, heb je daar uh, zelf ook mee te maken gehad, dat je dat, dat, je dat tegenkwam? Ja, we hebben daar uh, heel dicht mee te maken gehad. Uh, dat was dan uh, in die tijd niet rondom een feestdag. Maar ging dus de de ging door, door de stad heen en nabereed dat uh, een Pavoar zou zijn doodgestoken door een, uh, doodgeschoten door een politieagent. Uh, dat wordt daarna niet goed geverifieerd of het ook werkelijk zo is. Maar de, uh, pa, sommige stammen, zeg stammen maar, die, die daar toen ook gelijk een wraakactie voor uh, op touw zetten. En toen is binnen een straal van 100 meter bij ons huis vandaan zijn er een aantal winkels afgebrand met opzet. Zo. En toen kwam dus de politie, wat je zou kunnen vergelijken met een ME-eenheid... die kwam bij ons door de poort naar binnen over de basis van de MAF... en die gebruikte ons huis als een soort schild, om het zo even te noemen. Ja. Um, toen hebben wij dus ook uh, bliksemsnelheid ons huis moeten evacueren op dat moment. Uh, niet dat wij zozeer gevaar liepen, maar het was echt niet verstandig om er tussenin te blijven. Uh, een paar richtten dan hun woede echt alleen op Indonesiërs... en het moet echt heel extreem gaan worden, willen ze het dan op buitenlanders... Uh, gaan richten. En zeker als die bij MAF werken, want ze zijn over het algemeen heel blij dat MAF er is. Maar het leek ons toch verstandig om echt even een paar honderd meter verderop te gaan zitten. Ja, dat lijkt me wel een heftige, confronterende situatie en Zeker als je het dan ook met, met kinderen te maken hebt. Ja. Ja, ja. Wat staat er verder nog voor jou op de, op de agenda voor, voor komende, komende weken? Je bent dus nu even tijdelijk in Nederland. Je bent onder andere bezig dus met het paspoort vernieuwen. Zijn er verder nog zaken waar je mee bezig gaat houden de komende tijd? Uh, nou, we, we hebben dus nu uh, de hele procedure, of tenminste hoe we het, de uh, applicatie, de formulieren ingevuld om het Indonesische visum aan te vragen. En die zijn dus opgestuurd op dit moment, dus daar moeten we nu op, uh, op wachten. Um, we staat er nog meer op het programma, presentaties staan er nog op het programma, lezingen. Um, er zijn uh, nu, dat is dan min of meer een beetje afgerond, ons aandeel, omdat uh, twee van onze kinderen via de wereldschool les krijgen... Um, en nu in dit moment in Nederland gewoon op een uh, uh, voortgezet onderwijsschool zitten, mm -hmm. hebben wij te maken met het feit dat die twee lesprogramma's niet op elkaar zijn afgestemd. Dus we hebben de afgelopen maanden veel tijd gestoken in het uitzoeken van welke paragrafen en hoofdstuknummers en thema's er bij elk vak in klas 1 en klas 2 aan de orde zijn geweest tot en met de kerstvakantie. Ja, en man. dat moesten we dus doorgeven aan de wereldschool, zodat zij voor de tweede helft van het jaar een specifiek programma kunnen maken. Ja, dus daar hebben we vele aansluit. uren werk in gezeten. Ja, ja. En... Uh, dat, uh, dat proces loopt dus nu. Ja. en Even kijken hoor, uh, wat hebben we nog meer? Um, ja, daarnaast natuurlijk de, de vele bezoeken met vrienden, familie en kennissen en, en vanuit de kerk, dat is altijd heerlijk om, uh, om uh, bij te houden, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat zijn natuurlijk ook de mensen die je ondersteunen en die je ook op de hoogte houdt middels nieuwsbrieven en, uh, Ja, dat klopt. En, en andere... Nu kun je elkaar ja. van, van mond tot mond uh, spreken en de ja. hand geven. Dat ja. uh, werkt honderd keer beter dan uh, ja, dan welke manier van e-mail of postje ook kan bedenken. Precies, ja. Pieter van Dijk, ik wil je een mooie tijd wensen nog in Nederland. Heel veel succes met, met de aanvragen. En uh, nou, geniet vooral van, uh, van alle contacten en uh, momenten weer met familie en bekenden. Ja, bedankt. En heel veel succes uh, de, ja, de, de volgende keer. Want wanneer, wanneer vlieg je weer terug? Wat is ongeveer de planning? De planning is om 2 januari dus weer terug te gaan. Ja, dus, dan heb je... dus wellicht een volgende keer in focus op de wereld. Dan ben je weer in Papua, in Indonesië. Dat is wel de planning, ja. Bedankt voor je tijd en een prettige dag. Ja. Ga ik nog even naar Pieter Punt, betrokken bij Bolivia. Pieter, wat staat er verder voor jou op de agenda, op de planning... de komende week of vandaag bijvoorbeeld? Ja, nou, de, de komende dag uh, is er wat verder werk te doen. Wij hebben beloofd dat we als... Uh, Ouders bij onze dochter en schoonzoon in het huis wat, wat, wat het keuken opknappen en wat schilderwerk doen. Hele praktische dingen. Over een twee weken dan zijn wij hier weer weg. En dan hopen we in Bolivia net op tijd te zijn om een hele voor die jonge lui die nu afstuderen aan de middelbare school. Ontzettend belangrijke moment is dat eh, dat zij hun diploma in ontvangst nemen. Dat zijn ook bijzondere plechtige samenkomsten helemaal een beetje op het Noord-Amerikaanse af. Ook met toga's en aparte kleding. En dat moet dan heel deftig allemaal gebeuren. Daar moeten wij bij zijn voor hen. Om, en en dan, dan mogen we ze ook als het ware naar binnen lopen. Ik de meisjes en uh, okay. Marijke, mijn vrouw de, de mannen. Yeah, en right. uh, ja, daar zijn wij... Uh, daar kunnen we zeg maar gewoon en daar trekken wij dan ook de komende weken wat met, met name die groep wat intensiever op. Hebben we veel contact mee om hen vooral naar de toekomst toe gewoon uh, een hart onder de riem te steken. En uh, me, met hen mee te denken, wegen open proberen te maken met, door de relaties en de netwerken ook die we hebben. Om te kijken dat er misschien als we naar de stad gaan dat er... Familie zijn, vaak christelijke families zoeken we dan... waar ze gewoon ook, ook wat beschermd nog... ook al wonen ze dan buiten het kinderhuis... maar toch in een beschermde omgeving toch nog, als het mogelijk is... Uh, verder kunnen studeren en zich uh, ja, kunnen bekwamen op uh, meer zelfstandigheid. Ja. Nou, mooie, mooie vooruitzichten. En uh, je, op dit moment even dus voor de duidelijkheid Bede's in Chili... even twee weekjes en binnenkort ga je dus ja. weer terug naar, uh, naar Bolivia. Ik, ben, ik wens je een hele mooie, mooie tijd, Pieter Punt. En uh, graag tot een volgende keer in Focus op de Wereld. Ja, graag gedaan en hartelijk dank. Ja, en het is voor jou nu midden in de nacht, dus ik ga tegen jou zeggen slaap lekker voor straks. Ja, bedankt hoor. Tot Jammer. volgende keer. Ja, tot volgende keer. We gaan naar muziek van Tim Knol. Dit is Days. Days are Oh, Tim Knol en deze, de laatste plaat hier in De Nacht op 1. En wilt u meer informatie uh, over de werkterreinen van de, de beide Pieters, die ik zojuist gesproken heb in Focus op de Wereld? Onder andere de ene Pieter in Bolivia en de andere in Indonesië. Kijk u dan op de website. Dit is. Uh, of uh, De Nacht op 1. Nl. Dat is de nacht op 1.nl. en um, we hebben het de eerdere twee uur. Dat was dus heel vroeg tussen twee en vier hebben we het vannacht gehad over um, een reportageserie krameren um, of begraven. En dat komt voort uit dat iets meer dan de helft van de Nederlanders tegenwoordig kiest voor crematie. En deze hele serie over begraven of cremeren die is ook te beluisteren op de website dit is de Zometeen het laatste nieuws uit Binnen en Buitenland met Jeroen Tjepkema. Gevolgd door het Radio 1-chanaal met Lara Rentsen en Marcel Oosten. Voor nu een hele fijne dag.